vliegtuigje bestuurden in een park in de Franse hoofdstad. Het lijkt er niet op dat er een verband is met de mysterieuze drones... die de afgelopen nachten boven Parijs zijn gezien. Onder meer bij de Eiffeltoren en het Franse parlement. De politie heeft een massale vechtpartij in Schijndel... voorkomen via WhatsApp. Tientallen leerlingen van een middelbare school in de Brabantse plaats... riepen elkaar via de berichtendienst op tot de vechtpartij... naar de aanleiding van een ruzie tijdens carnaval. Agenten dwongen een aantal leerlingen in de WhatsApp-groep berichten te sturen... dat de politie op de hoogte was van de geplande vechtpartij. Het weer vanavond wordt overal droog. Na een nacht met temperaturen rond het vriespunt... komen er in de vroege morgen vanuit het westen weer buien. En het is morgen een graad of acht. Vrijdag droog en geregeld zon. Zandwoord heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het.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 Goedenavond, luisteraars. Welkom bij PISOR Radio Show 1061. Mijn naam is Benno Veugen en je gaat luisteren twee uur lang naar New Age muziek. New Age muziek met steeds maar weer nieuwe muziek. Zoals deze CD van David Waler en zijn CD Spiritus. David is tegelijkertijd ook een nieuwe artiest in dit programma. Een andere David, David Ananda, die heeft zijn vriendje Thomas meegenomen en die komt daarna met zijn nieuwe single. Summertime. Ik wens je heel veel leuks plezier. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft aangifte gedaan... tegen de ongeveer 150 studenten die vanavond het Maagdenhuis zijn binnengevallen. Door de aangifte neemt de kans toe dat de politie het gebouw ontruimt. De studenten hielden vandaag een protestmars die eindigde bij het Maagdenhuis. Ze vinden dat de Universiteit van Amsterdam niet democratisch is en eisen dat het bestuur aftreedt. De bestuursvoorzitter heeft in het Maagdenhuis met de studenten gesproken en hen gevraagd het gebouw te verlaten. Ruime meerderheid in de Tweede Kamer is voor de verlening van de Europese financiële steun aan Griekenland. Zo bleek in een debat met premier Rutte en minister Dijsselbloem vanavond. Dijsselbloem benadrukte dat de verlening van het steunprogramma niet betekent dat de Grieken op korte termijn weer geld krijgen. Dat komt pas vrij als de nu beloofde hervormingen en bezuinigingen zijn doorgevoerd. Drie grote Amerikaanse tabaksbedrijven betalen samen zo'n 88 miljoen euro om honderden rechtszaken van rokers en hun families te schikken, zeggen de advocaten van de eisers. De rokers en hun families vinden dat de tabaksfabrikanten verantwoordelijk zijn voor de schade die ze hebben opgelopen door het roken, omdat de sigarettenmerken hen bewust niet goed hebben voorgelicht over de.